De Britse politie heeft de zaak kort geleden weer opgepakt. Volgens de politie zou het kunnen dat Madeline nog steeds in leven is. De afgelopen dagen hebben rechercheurs nieuwe aanknopingspunten gevonden. Vanavond besteedt het Britse tv-programma Crime Watch aandacht aan de zaak. En dinsdagavond zal ook opsporing verzocht bij de AVRO opnieuw aandacht besteden aan de verdwijning van Madeline McCann.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 Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Dat was ik weer. Uh, met een beetje nog uh, zwartige hand van de en breuk. Heb ik heel spectaculair opgelopen. Echt ongelooflijk uitgegleden op een uh, matje bij de, bij de keuken. Wow. Nou, 85% van de ongelukjes schijnen thuis te gebeuren. Dus, uh, nou, dat klopt dus. Afijn, uh, dus weer terug van weg geweest. Maar ook terug van weg geweest. Twee jaar geleden al is de gast. Nu net het tweede album uit. Uit Amsterdam, Apple Jacks, yeah. Woehoe. Woehoe. Woehoe. yeah. Vincent van, nu zeg ik het goed, Aust, autor uh -oh. sterp. <laughs> nou, zeg ik het goed, ja, autor sterp, Oké, nou goed. Uh, Hugo de jonge, Joris van Rozena en Oscar Sanders. Heer, hoe gaat hij? Goed? goed. Ja. Oké. Okay, Heel goed. Gaat goed. Hey, vorige keer was een wereldpremière op Radio 1. Is dit gewoon de opvolger? Mm, of... Ja, dit is wel een beetje te opvolgen eigenlijk. Oké, okay, ja, dus... heel goed. Het is dus over <laughs> twee jaar heen. gewoon de derde keer. <laughs> hey, klinken jullie nog, uh, nog steeds zo lekker energiek? Dus met de ramp op? Ja, hè? Ja. Ik heb ja. het net al gehoord, want uh, de studio waar uh, echte Jannen zaten... die kwam helemaal in paniek aanrennen van... is dat voor lawaai? Maar ja, van de start? Nee, laat me horen, jongens. Gaan we een nummer doen? Ja, dacht ik wel. Oké. Okay. John, het is hard ook. Jullie zijn wel harder geworden in de afgelopen mm. twee jaar. Mm. Ja. Misschien wel. Een ja. Beetje. En, en uh, Oscar, mm. jij bent de, de eerste, als ik het geweten had. Die, die, die, ik, het was eigenlijk bedoeld als een semi akoestische sessie. GELACH. Je hebt je hele drumstel meegenomen. Ik heb dat niet helemaal meegekregen. Nee. Het oh, oh, maakt niet uit, maakt niet uit. Goed. Die luisteraars, mijn vaste luisteraars hebben ze Wat heeft ze nou toch nou? Er zullen heel hele... veel luisteraars wegzappen... maar er zullen ook heel veel nieuwe luisteraars bij komen. Zo is het, zo is het. En verandering doet eten. Goed, uh, ik ga eventjes uh, opsommen op, op wat we vannacht verder te horen krijgen. Een hoorspel op herhaling. Dan gaan we terug naar 1967. Een biografisch docudrama over Vladimir Mayakovsky. De grote Russische voorman van het poëtisch futurisme. aan het begin van de 20e eeuw. Nou, en ik wilde twee weken geleden al laten horen, uh, iets laten horen, maar toen ging er iets technisch mis. Dat was F. Starik, die een kort optreden gaf bij de uitreiking van de Plantage Poëzieprijs. Dat gaat dus nu gebeuren. Nou, afgelopen woensdag was het feest in het concertgebouw. Parol organiseerde al daar voor de tweede keer... een avond rond het Amsterdamse lijflied en het publiek. En de zangers, nou, ze waren echt geweldig. Nou, ik laat u mooie liedjes horen... en ik sprak ook met de zangers en muzikanten. En verder natuurlijk uh, Koon uh, met uh, poëzie over sport. Gelukkig de laatste keer, nee hoor, dat is heel mooi. Uh, Marjolein van Heemstra, die onderzoekt haar uh, Facebook-vrienden uh, nog steeds. En Jan Emaus, die zoekt weer fijne oude meuk bij elkaar. En hij sprak met Rex oh, uh, van Beuningen over Exception. Kennen jullie die band nog? Zegt dat iets? En je, zegt ja, jullie dat iets? met uh, Jan Akkerman is dat toch? <laughs> nee, dat was Focus. <lacht> Exception, zeggen jullie niks. Of met die pianist of zo van toch? Uh, nee, uh, um, ja, hoe heet die? Rick van der Linden? Ja, ja hij is ook niet meer onder ons. Dat orgel. Volgens mij was het oh, die... een soort een beetje. Ja, uh... Hans. Oh, nou, dat is Terts, die zit hier ook ja, bij. Ik ben er ook bij. Die heeft ze gelijk <laughs> Volgens alweer mij na... was het een beetje klassiek rock, toch? Ja, precies. Ja. Heel nee, goed, nee, heel, heel goed. Van. Je kent je, ja. uh, je klassiekers. Wat is het? Nee, iemand zit te spelen. Goed, tot ze Nou, even de website. Eh, Adeline van Lier, kan je podcasten, kan je zelfs op abonneren. Je kan ook alles terugluisteren. Playlisten bekijken, je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.nl. Je kunt met mijn vrienden op Facebook. Adeline van Lier zet ik die podcast ook weer op. Twitteren via het N8VH Goede Leven. En eh, jongens, deze week eh, ging de documentaire draaien... die eh, Patrick eh, Lodiers en eh, Martijn Nijhoff maakten over Doe Maar... Bij een van jullie thuis werd dat thuis wel gedraaid. Wie was het ook alweer? Bij Joris. Ja, dat werd altijd gedraaid. Dat ja, veel. In En, en de auto. Je ja. ouders waren fan. Vond je het zelf ook leuk? Ik vond het heerlijk. En nog steeds vind ik het heerlijk. Ja. En, wat, en jullie? Wat hadden jullie ja, mening? Ook. Ja, Laatste optreden nog glad, uh, glad ijs toe. Oscar zegt laatste optreden. Ja, glad ja, ja, ijs. Dat was... was ja, ja, ja, ja. Oké, okay, nou, het is in ieder geval hartstikke leuk... om uh, 30 jaar na dato van de heren zelf te horen hoe dat was 30 jaar geleden... toen ze haast niets anders konden dan stoppen met die band. Want ze waren gewoon te populair geworden, hè. Op een manier die tot dan toe ongekend was voor Nederland. Nou, hier een fragment, is wel leuk. Henny en Ernst over dat laatste topjaar... met erin een klein fragment van uh, vroeger. Daarin worden ze vergeleken met de Beatles. Wow. Nou goed, luister. Maar toen dat gebeurde was ik 233 jaar, natuurlijk... En uh, die kinderen waren 15 of 14 of 13. Nou, aan het eind zelfs 12 en 10 en 6. Ja, dan sta je dan en, en, en dan denk je, oh mijn god, als er is er niks gebeurd. Dat was een hele grote zorg voor ons. En ik weet dat ik uh, dat ik toen mijn bewegingen gewoon ging uh, minimaliseren. Dus dat ik niet meer op, op, maar dat ik gewoon aan het eind stond ik gewoon zo omdat ik dacht, ja, dat, dat wekte verkeerde dingen op. Stond ooit een kop, uh, wanneer valt de eerste dode? Echt zo'n zo stemmingmakend stuk. Maar dan was ik wel bang voor dat het een keer echt mis zou gaan. En wij hadden toen nog niet ontworpen hoe het moest zijn uh, dat die meisjes niet platgedrukt zouden worden. Dus die, die, die, die dranghekken, die zaten precies. En die, die hingen er dan overheen. En die hele meute, die drukte er aan. Toen dat ons overkwam. In, in, in die mate was dat nog nooit gebeurd. Wist niemand hoe hij daarmee om moest gaan? Niemand wist dat. Zo moeten de Beatles zich ook gevoeld hebben, hoor. Ja. ja ik, af en toe dan begrijp ik uh, dat mensen op een gegeven ogenblik. mensenschuw worden. En uh, niet meer uitgaan en zich opsluiten. Is het risico niet toch groot dat het succes, doe maar, zal uh, vermorzelen? Het succes van Douma. Sinds september vorig jaar heeft dit fabriekje in Wildnis bijna 2 miljoen Doema Buttons geproduceerd. Met 29 verschillende soorten bestaat 80% van de markt uit Doema Buttons. Ook de detailhandel verdient goed aan Doema. Als je goed keek. dan zag je hele lelijke dingen. Want wij waren een bandje... En we hadden nog steeds diezelfde idealen, maar iedereen eromheen was met andere dingen bezig. Ze ze heel veel geld verdienen, heb je, al die merchandising hebben wij toen nooit één cent. Iedereen deed maar en ja, er was niet een manager die met 24 advocaten al die mensen uitwisten. Nee, het, het gebeurde allemaal. Er was één grote periferie van, van, nou, bijna kleine misdaad om ons heen begrijp je iedereen die was bezig met, met te graaien en te graaien en te graaien houdt zoiets als je dat hoort hè houdt dat jullie nou met de benen op de grond ik bedoel natuurlijk wil je succes hebben maar is daar ook een grens aan dat hmm. dat is de grens wat zo hoef ik niet zo bekend hoef ik niet te worden dat een meisje is 14 13 jaar gelind voor aan het podium <laughs> nee dat hoop dan, je niet. Uh, dat, dat, ze, dat, ze bang, dat ze bang moeten zijn als ze doodgetrukt worden. Ja, niet te geloven, toch? Ja. Nee, nog een heel klein stukje uit die documentaire. Hennie over dat onvermijdelijke einde. Kritiek was niet mals. Hè? De, ze namen ons absoluut niet serieus... en kregen alleen maar slechte recensies. En uh, uh, uh, Sinterklaasreimpjes gezongen met een zachte G... en dat soort koppen, herinner ik mij. Niemand zag ons als een, als een serieuze band. En... Uh, omdat er steeds jongere mensen kwamen, hadden wij natuurlijk... Ja, je wilt erkenning van je tijdgenoten. Niet van iemand die net uit de luiers is. De nummers zijn nog veel somberder. Allemaal wanhoopskreten, allemaal. Nachtzuster, pijn van binnen, bang. Eh, alles gaat voorbij. Al die nummers waren een kreet om, om te ontsnappen. En toen stond ik op een gegeven moment. Hello. Je achterna. Een, een kreet van een wanhopige dertiger die iets moeilijks met een relatie heeft. En toen zag ik zo voor me een jongetje van zes staan. Echt of niet ouder dan zes. Helemaal wel en met een sjaal. En je loopt je. Toen dacht ik, wat ben ik in godsnaam mee bezig? Dat was zo surreëel en bizar. En dat, volgens mij is daar de kiem, op die middag de kiem gevallen, dat ik dacht, ik moet hier weg, ik moet hier uh, maar in. Nou, vond ik echt wel, uh, Goed ja, een stukje, ja. Goed stukje hè? Ja. dat is ook zo. Hé, hey, dat zou jullie niet zo snel gebeuren, omdat jullie natuurlijk in het Engels zingen ook, hè? Ja, dat scheelt ja, wel, ja, dat inderdaad. staan in dus 6 het niet. niet. Hmm. Maar dan, dan heb je wel, dat fornetisch mee gaan zingen, dat is misschien nog wel veel erger. <lacht> zingen zijn. Ja, dat precies, ja. <lacht> uh, uh, dat Nederlands zal ook nooit een optie worden voor jullie? Nee, voor mij in ieder geval niet. Ik kan niet goed genoeg schrijven in Nederlands. Nee, want dan hoor ik dat, dat uh, Terts. Uh, Onze grote lieve vriend hier. Ja, Terts, jij hebt een, ja. een, een songboek. jij schrijft teksten. Ja. En, en daar kunnen beentjes uh, in grasduinen daar komt het op neer. ja nou het is, het is meer een soort van muzikale samenwerking tussen, tussen mensen die kennen project bluebook project bluebook en uh, dat, ja, dat zijn dat zijn mijn teksten of en met ook hulp van anderen maar een soort van samenwerking, want je kent zoveel mensen gewoon om je heen... en die kennen weer mensen. En ja, dat maar doet... wat heeft dat nou mee te maken van... jij schrijft een tekst en zij... hebben ze iets van, ik herken me wel in die tekst, die wil ik wel hebben. Ja, nou, ik vraag ze. Ik, wil, ik, ik heb daar een bepaald gevoel bij, of een bepaald van, uh, een, ja. En zingen zij nu ook? Zit er op een nieuwe plaatje een, een tekst van jou? Nou, ja, wij, ja, wij, wij, Ja, wel. Ja, ja, twee zelfs, toch? Twee zelfs. Ja, en een couplet? Twee coupletten. Goed. Ja. Nou, hey, ik help graag. Hoe beroemd willen jullie worden? Heel beroemd. Dat ja. <laughs> ja, is het klopt. Nee. Nee. Ja, ja dan moet je is, anders, anders sta je niet op de radio. Toch? Nee, maar Hugo, is er van rondkomen al heel aardig? Als ja, dat zou lukken. Dat, dat is, ja, dat moet minstens lukken. Goed. Hey, uh, ja, ik, ik, maar je hoeft niet in, het, in Nederland per se beroemd te worden. Nou, ik hoor één sajan detail uit die documentaire. Vond ik wel heel leuk. Op een gegeven moment wordt het, behoor, het behoorlijk veel drugs gebruikt. We hebben het wel over de jaren nou, eind 70, begin ja. 80. Dus, maar op een gegeven moment hadden ze uh, erg veel moeite in de studio. Omdat de ene helft blode. En de andere helft uh, de kook zat te snuiven. En dan kreeg je een hele verkeerde dynamiek in de studio. Dus er werd afgesproken. Jongens, we doen allemaal hetzelfde. Want anders werkt het niet. Of uppers of downers. Ja, ja, ja. En dat die René van Kolum, Dus die was aan de, aan de horse. Die ja, was aan de heroïne. Die stal. Oh, nou, jij moet er maar kijken. <laughs> ik vond het een hele bijzondere documentaire. Echt complimenten. Ik had nooit gedacht, maar die Patrick Lodiers heeft het goed gedaan. Goed, uh, ik, zou, ik zou zeggen, nu is het weer aan de Applechecks. Laat horen hoe jullie klinken. Wat gaan we doen, uh, jongens? Dus, uh, man? Ja. ja. Goed, een beetje vrolijk. Een lekker vrolijk ja, leuk, uh, vrolijk, een lekker vrolijk. vrolijk. ja, maar dit zijn dus ook van die teksten, dus die dus voor is. Nee, je zingt. En het is eigenlijk helemaal niet zo heel lief. Maar het klinkt oh. wel heel lief. Oh, oké. Okay. <lacht> ik zal het goed luisteren. Ja. Want weet je, hier in de studio... kijk, Dat wou ik aan jou vragen. Ja. Uh, Hugo, mm -hmm. want jij zingt en dat drumstel, dat is heel hard. Mm -hmm. Kan jij op het podium ook altijd jezelf wel horen? Jij hebt natuurlijk wel monitors voor je. Ja je, hoort, ja, je vraagt zelf wat je door de monitor... Uh. Meestal, normaal vraag je alle instrumenten een beetje. Maar dan vraag ik eigenlijk alleen uh, mezelf ja precies dat je, dat je hem ja. een beetje weer drukt. mijn stem mijn ja. gitaar en dan de rest dat, dat zoekt er wel uit oké okay, goed de Apple Jacks It's closed, everybody's going home The guy at the bar won't give me no drinks, But I'll make one on my own oh, By door, street by street Collecting money for charity All these people keep filling my box But they don't know it's all for me Walked into a bar and I spotted a girl But she was Help! Yeah. Even zitten, hè? Dat uh, lijkt me gezellig. Ja, Oscar, een je achter dat uh, ding vandaan. Uh, nou, uh, even horen hoe het jullie de afgelopen twee jaar uh, vergaan is, hè? Ja. Uh, of jullie nog steeds een kwartetje M&M's zijn ontsnapt aan een TBS-kliniek. <lacht> nou, volgens mij wel. Ja, dat is wel een beetje... Uh, en Joris, veel opgetreden? Ja, we hebben heel veel opgetreden. We hebben, we hebben een... vorig jaar, rond deze tijd, meegenomen aan de popronde. Ja, oh, dus dan dat, dat scheelde waanzinnig. Dan ben je ja, helemaal de pannen. we waren ook uh, de meest geboekte band samen ja, met, uh, ja, met. de Jacks. Samen met de Jacks, ja, ja. Apple Jacks. En we ja. hebben toen 28 shows. 28 shows? Was het? Uh, 29. Uh, zoiets. ja. Also, zoiets. In 2,5 in, in, in, in, in maanden, dus, dus ook elk weekend, ben je dan van donderdag tot en met zondag zit je met z'n allen in zo'n bus. Uh, een beetje door alle steden af te gaan. Maar ja, te gek, toch? Ja, dat is heerlijk. Het is de leven. Ja, ja, ja. Dat <laughs> ja. En, wat, en wat was het hoogtepunt tot nu toe? Hoogtepunt, Paradiso, wat was het uh, twee weken geleden? Anderhalve ja. week. Ja, in de bovenzaal? Uh, ja, in de, nee, de zaal. in de grote zaal. In de grote zaal? In de grote zaal, stonden we daar in onze Echt dierenpakken. Waar? In wat voor pakken? Papagaai. het was een papagaai. Hugo die was een hond. Uh, een konijn. Een konijntje volgens mij. Ja, een ja. konijntje was je. Ja. Een ja. En En een, een, een drummer en was achter de Een ja, hele grote, grote gorilla. gorilla. Was ja, achter de drums. Ja, en Noorskeur had een gorilla masker op. Ja. Ja? En we hadden allemaal meteen ons masker afgegaan toen we het podium kwamen. Maar hij had hele kleine oogjes waar hij doorheen moest kijken, dus dat niet door. Ze heeft de hele optreden lang heeft hij met een gorilla-masker op. <laughs> Lekker warm, Oscar. Ja. Hey, en wat goed in de grote zaal? Nou, dat vind ik wel. Uh... Dus ja. dat was echt wel een hoogtepunt. Ja, zeker. Okay. Zeker. Dat is, uh, dan voel je je wel heel stoer als je daar staat toch? En ja. op het magneet. Uh... Ja, het was ook een paradiesaal. Maar een dat, is, dat is ook in de grote zaal. Toen nou, die speelden die nog... we met Clawboys dus claw. claw. Ja. Wat oh, leuk met ja. die oude lullen. Oh, ja. wat gezellig. Hey, twee jaar geleden stonden jullie naar, stond je op het punt om naar Engeland te gaan. Heeft dat nog iets opgeleverd? Is dat doorgegaan? Dat ze is zeker doorgegaan. We hebben daar gespeeld. Drie dagen um, achter elkaar. En dat was heel gezellig. Heel vermoeiend. Heel vermoeiend, ja. <lacht> ja? Hé, hey, en uh, uh, uh, jullie hebben. Uh, nou, kennelijk hebben jullie dat uh, eerste EP'tje kunnen afbetalen, want er is een nieuwe. <lacht> jullie aan crowdfunding? Crowd ja, nee. Indirect. Nee. Indirect? Ja, als mensen entree betalen betalen ze ons. Maar ja, ja. Een... Oh, ja, ja. <lacht> dat is iets. Dat is iets gay, toch? Waar je dus, uh... Nou ja, goed dat je dus vraagt aan ja, mensen. Ja, dat, dat ja, er zijn uh... goede vrienden van ons waar we wel tegenop kijken. Rolf. Ja. We het klaarmaken. Rolf. Rolf die, uh, ja, die hebben nu een, volgens mij, die gaan nu, zijn nu aan het proberen met crowdfunding een nieuwe plaat uh, op te nemen. Ja, dat nou, is toch helemaal iets zo, ja. nee, zo slecht? Ik dacht eerst dat het voor filmen uh, vooral was. Nee, het is voor alles, iedereen. Want ik bedoel, al, ja. alle kranen uh, voor cultuur worden toch dichtgedraaid? Dus? Dichtgedraaid. Ja, oké. Okay. Ja, wij doen wel dan weer beneficio's voor, voor onszelf. Ja. Was <laughs> daar? <Oscar, laughs> ja. Beneficio's Ja, dat, dat doen we wel. Maar dat, dat komt door, maar dat is dat weer is een toch ander Elke optreden is toch een beneficio voor nee, Nee, het, het is dat, dat een maand geleden traden we op in een, in een klein kraakpandje in Oost, op de Valreeu. Onwijs gaaf kraakpandje, in de is... Waar uh, zit dat dan? Uh, een oude dierasiel. Oh in ja, per Polderweg. Ja. Yes. Ja, ja, ja. En daar is na het optreden, of midden in de nacht ergens, uh, zijn er gitaren ja, en basgitaren ja, gestolen. Wat ja, ja mijn mooie ja. basgitaar. Dus, ja, en dat uh, ja, is die de, zijn die die niet die terug? te luisteren. Ze <laughs> ja. zijn dat nog steeds hij, Je kunt nu bellen. Hey, maar, dat, maar dat is wel heel lullig. En, ja. Uh, kop, ja, en dat is dan in zo'n zo kraakpandje. Dan ja, nou, bezorgen ze geen goede naam. Nee, maar, nee, nee, is, nee, is maar, is maar dat, leuk, dat, dat wil ik dan ja. meteen recht zijn. Want hun zijn wel onwijs gaaf. Maar misschien de mensen die erop afkomen. Niet allemaal door elkaar, jongens. Oh. Die hebben we allemaal door elkaar. Dat heb, wat dat betreft hebben we hier niks geleerd, K van twee jaar geleden. Oké. Okay. Platenmaatschappij, is die al uh, gevonden? We nee. Nou, dat zag ik, daarom uh, wouden, zijn we hier langs gewoon een beetje. Ja. Oké, okay. moet dus nog een keer een, oproepen? Mocht er nog een, iemand luisteren, Mocht er nog een uh, platenmaatschappij Heb je een voorkeur, dan? moet je er bij Excelsior of ja. past dat niet? Past dat niet. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja? Excelsior zou zeker passen. Traumahelikopter zit daar toch ook? Of, uh, ja. All right. Met zon in mijn lucht. En mijn ook. Oh. Ja, dat is ook een leuke band, hè? Ja, dat is ja, ook leuk. Goed, um, hebben jullie ooit nog uh, geld gekregen... voor het gebruik van uh, die song van jullie in de carrie slee ja, Nee, Nee. nee. nee. Het is toch... Dave oh, ja. Schram. Dave Schram. je. Oh, nee. <laughs> hij heeft een nummer, hij kan nu bellen. <laughs> Ik weet niet of hij nog wakker is. <laughs> hebben jullie in nog vaker uh, voor film uh, muziek gemaakt? Of voor reclames? Nee. nee, daarna was het wel een beetje klaar eigenlijk. We hadden oh. toch in die reclame voor de old man of zo? Hoe heette die, heet die show? Ja, ja, klopt. Maar niet echt. Uh, nee, nee, eigenlijk reclame is er zo niet. We doen het echt voor onszelf. Eigen beheer, alles uitbrengen. Oh, ja. doen? persen. Echt, uh, yeah. We hebben hem bij ons. kunnen ja. zo meteen wel even. We laten, zien. We laten okay. zien op de radio. <laughs> <laughs> Hoe je dat doet. Nee, uh, en, en wie, wie is de creatieve link die die clipjes bedenkt bij jullie? Is dat Mr. Hugo? En, Vincent. En, Mr. Vincent. en Mr. Vincent. En Mr. Vincent. Nee, want ik moest wel lachen om die nieuwste. Hey, ik, ik vond dat die al leuk die, Vincent, met, die met die uh, robotjes. Was het op Museumplein of zo? Oh, ja, ja, ja. Maar maar nu hebben jullie een vingerband. Ja. <laughs> Precies. Ja. Ik heb, dat klinkt heel raar. Ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Nou, Vincent. Alleen jij komt er niet op voor, want er is geen toetsenistje bij. Ja, dat is mijn vinger. Nee. Oh. nee, maar er zit geen eh, keyboard bij. Keyboard nee, spelen. kun je zo weinig mee. Met ah. z'n vinger. Ja. Ah, ik vind het erg leuk. Erg leuk clipje. Dat moet je hier maar even kijken op jullie uh, website. Uh, en jij hebt ook een soort website waar verder weinig op gebeurt. Staan een paar tekeningen op of heb ik verkeerd geklikt? Hugo Ja? Ja, inderdaad. Daar moet ik nog even iets aan doen, inderdaad. <laughs> ik dacht er heel... Uh. Maar, je maakt, je, maar je tekent heel erg leuk. Is dat, is dat meer dan een hobby? Mm. Ja, nou ja, het lifestyle. is nog, uh, ik, ga het, uh, ik ga er wel meer mee doen. Een soort ex Nee, ik doe, wel, ik doe ook, um, uh, VJ'en. Onze Oh, jullie, jullie website oh. ligt er even uit, dat is, ah, ja, is heel dat jammer. want is zo druk bezocht waarschijnlijk nu een website We hebben een nieuwe website sinds de vorige keer. Ja, ja, precies. Met oh, leuke ja. tekeningen. Die gezichtjes allemaal. Dat is Dat is heel mooi. Ja. Ja, goed. Dus, maar dat tekenen is niet. Uh... Ja, ik maak ook video's mee. Dus dan, uh, Voor anderen dat ook. Ja, op, op feesten. Dan ga ik dus die tekeningen mixen. En dan, uh, Wat leuk. Ja, VJ en heet dat. Ja, VJen. Dat is wel cool. Dat is heel cool. Is heel <laughs> goed. Uh, Joris, dit was voor jou... Dit was ook een droevig jaar dit jaar, hè? Het was een heel droevig jaar, Ja, ja vind ja. ik wel. Je oom Maarten van ja. verloren. Heel veel die zo'n toffe vind. Ontzettend. Leeft jouw oma nog, trouwens? Mijn oma? Ja? Nee, dat is... Uh, nee. Dus die heeft dat niet hoeven meemaken? Nee, die heeft dat niet hoeven meemaken. Oké, okay, want ik zat daar echt aan te denken ja, toen dat... Uh... Ja, Nee, die was uh, nog net op tijd. Ah, dat klinkt wel raar, maar ja. Ja, nee, nou, ja, maar ja, ja, vind ik, vind ik wel. Ja. Hé, hey, dan zie ik op jouw Facebookpagina dat je communist bent wat? Stond er <lacht> Is dat weer meligheid? Ja, nou ja. Ja, was het maar. Ik kon het systeem maar werken, weet je? Dan, ja, dan ben ik het helemaal mee eens. Het kan niet. Dus ik denk dat ik het vandaag. Uh... Ik heb mijn zoon ook toen hij in middelbare school zat. En ja, die kwam niet thuis, zei hij thuis. Mam, volgens mij is communisme toch eigenlijk het allereerlijkst. Ja, ja maar het werkt niet. Ja, ja, goed. Oké. Okay. Hey, en hoe staat het met de toneelaspiraties van meneer Vincent? Eh... Uh, weg. Weg? Nou, ik zag de theatertroep, Ja, dat hè? gaat erg goed, maar ik ben, er, ik ben er nu even mee gestopt. Want die spelen uh, deze week in de Melkweg uh, ja. uh, Groot Nog Klein van Boto Strauss. Klopt. Volgens een bewerking ervan. <lacht> en ik zag op de website jouw naam nog wel staan. Ja, ik, ik, ik doe nog wel mee. We hebben met de groep hebben we paar keer per jaar in de Melkweg een nachtprogramma. Hm. En daar doe ik nog wel mee, omdat ik... Ja. Maar ik, ik studeer dit jaar, dus ik heb, ik heb geen tijd om... Uh... Nou, twee jaar geleden was je net begonnen met uh, media en cultuur. Dat heb je oh, hier ja, niet nee, lang nee. volgehouden. Nee. <laughs> nee. nee, dat heb ik twee maanden gedaan. Twee TV. maanden? Oké, okay, toen was je twee weken bezig. En, en, en nu Hogeschool voor Kunst Utrecht? Klopt. En wat doe je? Welke af, afdeling? Art and Economics. Oh, dus eigenlijk net dus zoiets. Ja, alleen, alleen is het nu toegepast en... Meer managementstudie en media en cultuur wist ik niet zo goed wat ik daar eigenlijk deed. Maar nou, maak het eens concreet deze opleiding. Het is gewoon een managementschool, business school eigenlijk. Alleen pas je toe op de kunstsector het oh, nou, is wel handig voor de band, dacht dat is je ja. band ik. Je band eigenlijk kan buiten. Uh, ik kan de rest straks gaan gebruiken. Uh, je moet gewoon een manager worden. Ja, mijn manager. Was, ja. dat, ik heb ook zo'n situatie gehad. met... Nou, uh, Vertel. Hey, jullie, nee, jullie hebben muziek meegenomen. Uh, dit keer uh, niet zoiets leuks als uh, Richard Cheese, maar nee, gewoon nee, weer Harry, een Harry. Nou, dat is geen bak Harry. Dit nee. is gewoon een goede rock and roll. Oké, okay, nou goed. Ik, ik heb hier de. Van wie is deze? Oscar, moet jij hem even aanzetten? We, Os, moet jij even... Voordat iemand belt. Bel Ossie <laughs> snel. Ja. Kijk, ja, dan moet, je moet er even dichterbij <laughs> komen, want het snoertje is niet lang genoeg. Dus eh, kijk, waar is dat? En welk nummer is dit? dit is de... Stormtrooper. Ja, okay. nee, nee, die gingen we niet doen. Welke dan? Welke ga je aanzetten, Os? Wacht even, eerst even zeggen welk en waarom. Als die Frans uh, is. Rock... Uh, van Little Bob Story. Ja, ja. ja dat is Little, Little Bob Story. Heet die band. En dat is een uh, hele kleine dikke Fransman uit de jaren tachtig. <coughs> ja? Met een soort, uh, eigenlijk de Franse Herman brood. Maar dan klein en dik. Oké. Okay. Nee. is hij nog steeds actief? Of is dit een oudje wat Volgens jullie gevonden hebben? Nee, is hij niet meer actief. Denk ik. Denk okay, niet ik heb er, er niet veel over gehad. zelf even verdronken. <laughs> oh. Ja, oké. Okay. Zoiets. Welk oh, nummer? <laughs> welk nummer? Dit is hem? Dit is hem. Ja. Rock'n'Roll. Oké, okay, Hans. Klinkt goed. stoop vind ik een leuk beentje. Ja. Ja. ja. en dan, ondertussen zitten jullie weer klaar, dus zet er maar eens iets moois tegenover. Ik zie wat I see what I see what I see. And I see. I hear I hear. la Hugo. Ik heb geprobeerd lip te lezen, maar wat heb je nou gezongen? Want ik kon het niet horen hier door de herrie. Nou, maar... dit gaat echt over uh, de zintuigen. <laughs> Vertel. En uh, Nou, gewoon uh, ruiken zien, proeven. Helemaal <laughs> wat ja, gek. Nee, wat we sorry. zelf doen met ons leven en zo. Oké. Okay. Eigenlijk gaat het nergens also, over. <laughs> nee, dat moet je niet zeggen. Nee, dat, nee tuurlijk gaat het ergens over. gaat het altijd Het gaat over of. teenage rebellion. Alright, oké. Okay. <laughs> Zeg, wie heeft die ontzettend preutse, warm, universalis op de drum, de bassdrum van, uh, ja, van Oscar zelf? Nee, ja, een heel preuts mannetje. Want niet, Een preuts mannetje. Niet gespeeld. zeg maar. Preuts, nou, uh, uh, maar dat, dat is de, ook de, de, de, de vrouw dat we plaats. plaatsen. Het woord preuts ken je? Preuts in de zin van dat je niet durft te zoenen. Je moet, eh, uh, <lacht> je niet durft. <lacht> preuts in de zin dat je niet durft te zoenen. Hij heeft geen microfoon, die arme jongen. En ik ben te lui om naar heen te lopen. Maar goed, maakt niet uit. Een, een, hele, een hele stomme vraag misschien, Joris. Ja. Maar dat wil ik al, al, al jaren aan een bassist vragen. Uh, jij, jij speelt zo, weet je wel, die, lekker die lazy stand. Je die lazy zit ook gewoon town. daar, zit ik gewoon lekker erbij. En dan heeft hij dus zo zijn hand op, zijn, uh, op de zijkant van zijn bas. En dan hangt die pols zo naar beneden. Dan heb je die enorme <lacht> hoek. Je krijgt er nooit een MRI'tje van of zo? Nee, je... Nou, je wordt er wel heel gay van. Ja, dat wel, ja. Nee, maar is dat, is dat niet heel erg belastend? Heb je nooit last van je pols? Uh, nee, mijn pols valt eigenlijk heel erg mee. Ik heb meer last van mijn schouders en mijn vingers. Ja. Nee, nee, dat valt heel erg mee. Um, nee, ja, het, niet zegt inderdaad. Ja, ik heb het zelf niet meer door dat ik dat doe. En je schouder, ja, die trek je dus, die ene trek je de hettet wel op, ja. Ja, yeah. en oh. die band die hier nou, is ja. het leven van de muzikant oh, zoals oh, Man. Goed, nou, laten we <laughs> nog maar één horen. Kom. Nog maar eentje. ja. Yeah. Oh mijn god, wat gaan we doen? Uh, oh ja, ja, ja. Ja, dat is een nieuw nummer. Ja, we gaan even doen. Koffie. Cool. more Jongens, uh, uh, uh, nou, zullen we nu, zullen we nu uh, die jingle gaan maken, of wat? Ja, is goed. Ja, hadden jullie al een idee? We hadden stiekem wel een, ide een ideetje. Eigenlijk is dat de jingle of de nummer wat ook gebruikt is voor de film. Oh ja, maar mij uit. Voor de Love of Loser, <laughs> waar we nooit geld voor hebben gehad. Nee, precies. Nu maar het weer blijft niet. een goede jingle. Een <laughs> goed nummer. Oké, okay, goed nummer. Oké. Okay. Uh, Hans, kan jij dan dadelijk in de opnamestand gaan? Oké. Okay. Uh, moest Terts het inspreken of wat? Terts, Terts die moet het inspreken, ja. Terts, weet je, tekst nog? Ja, ik heb ja, het Kan ik het bij deze microfoon? Oh ja, kan dat? Uh, ja, ja, uh, ja. oké, okay, Hans. Ja. Nou goed, ga je eerst maar eens even oefenen. en Even kijken of ik het wat vind. Ja, okay. <laughs> jury, <hè>? Jury. <laughs> De nacht van het goede leven. Moet je dat van je telefoon lezen? Dit is de nacht van het goede. Ja, maar ik eh, weet je wel, ik, anders denk ik de nacht van het voorige, nacht van het goede leven. Ik heb allemaal dingen die je in mijn oh. hoofd rondspoken. Ga ja, nou, meteen door met zijn nieuwe teksten. En zo. Ja, precies. Oké, okay, oké. Okay. Heb jij hem al? was zijn geluid ook of moet nog een keertje Hans? Doe nog één keertje. Oké, okay, ik geen wacht. ah, het wordt een, een wachttekentje Hans. <laughs> De nacht van het goede leven. Met Adeline. Heb eens? Nou hartstikke goed, heren. Wauw, ik hoorde mezelf niet, maar het was volgens uh, mij. Uh, ja, nou, dat is Hans. Uh, Hans Delvis is super, dus die uh, techniek is, is. Ik dacht, uh, ik wou toch even nog. Uh, ik heb hier nog wat losse vragen. Ja. En dan mag je er zelf eentje uit kiezen. Geef maar door. Kies er maar blind eentje uit. Nee, oh, je mag nee, dus. niet lezen. Ja, ja. en geef nee. daarna door aan de <laughs> volgende. En Oscar moet dan even opstaan, want anders uh, kan niemand het horen. Moet hij eventjes uh, bij uh, dingetje gaan staan, bij, bij Vincent of zo. Ja, ja geef even door. Ja, tik er eentje uit. Maakt niet uit welke. Ja, Hugo, mag een vraagje uit. Ik mag al kijken. Nee, ja, je mag al kijken. Je kan je geestelijk uh, voorbereiden. Ja. Ongezien eentje uitnemen. terts ook. Oké, oh. oh. okay, goed. Nou, Vincent, wat is je vraag en wat is het antwoord? Twitter je. Zo ja, wat is je max aan tweets per dag? Nee, He? ik twitter niet. Oh, dat is lekker makkelijk. <laughs> dat schiet ja. lekker op. En dan moet jij eventjes, Oscar. Ja, oh, jij kan zo, ja. Welke muzikant, zanger, zangeres wordt volgens jou het meest overgewaardeerd? Eh, uh, Ali B. <laughs> en wie wordt het meest ondergewaardeerd? Ja, dat, dat, dat is... Uh, Apple Applejacks. De Applejacks Jacks. Oh, oké. Okay. Nee, hey, maar Ali B, ja, volgens mij kan hij ook helemaal niet zingen. Maar dat, nou, het, ik vind dat zo raar dat hij bij die Voice Volland zit. Ik bedoel, hij kan misschien wel rappen en, en, en entertainen... en, en ja, ja, programma's dat presenteren, zeggen, ja, ja, dat ja. kan hij allemaal. Maar kan hij zingen, dat vraag ik me af. Nee, naar nou, mijn mening niet, maar dat... Nee, uh, ja, Ali... Geef niet, maar dat kan hij nou net niet, hè? dacht ik ook, ja. Ik vind het helemaal geen raar antwoord. Dan is Hugo daar. Van welke muziek moet je echt braken? Graag één specifiek nummer. Nou, daar is eigenlijk dit radioprogramma tekort voor... Want um, eigenlijk, behalve nu even dan op Radio 1, vind ik echt alle muziek op de radio wel echt heel slecht. Alle top 40 dingen en dat soort... Uh, zo, het is zo makkelijk allemaal en gezeik en ja, dat, zoiets als dingen als Rihanna en zo. Dat vind ik gewoon... me af wanneer er weer een keer muziek gemaakt wordt met, muziek, ja, met, gewoon met instrumenten. Ja. Je hebt dan een paar dingen. 3FM die doet zich dan voor als... Uh, <laughs> ja, wij hebben ook wel eens bands en zo, maar dat is eigenlijk allemaal heel En al die singers songwriters, want dat programma van Giel Belen, dat vind ik toch best wel aardig. Ja, zwaar. Het is niet jullie smaak, maar dat zijn toch wel echte dingen. Ja. Dat is beter dan de uh, Voice, waarin je in nee, nummer van een ander dat is, dat is waar, zingt, ja. weet je wel. Ja, ja. dat, dat nee, vind maar. ik echt dat, Idols, wat dat al voorbedacht is van. Uh, jij gaat dat nummer even lekker fijn zingen. En, uh... Nee, maar want ik heb ziet, er zijn zoveel goede zangers in de wereld. Maar het gaat ja. toch om nog iets meer dan dat, hè? Daar. Ja. Wat is jouw ja, vraag, Florian. Mijn eh, vraag. superleuk. Hoe vaak kijk je per dag in de spiegel? Oh, dat is een goede vraag, ja, ja. Ja. Nee, een Nee, lekker vraag. ding, dames en, ja. en heren. Ja, super, hot Super uh, nou Ja, ik had eerst helemaal geen. Ik, ik, ik kijk best wel vaak, want in mijn, mijn gebouw. Ik heb een lift in mijn huis. En daar um, zit dus een hele grote spiegel in. Dus daar kijk ik dan sowieso uh, heel veel in. <laughs> en voor de rest, ja. Um, zoveel mogelijk en, en ben je een beetje een player of ben je wel een... Uh... Player. Keiharde player. Keiharde player. Nee, ja. Maar ik heb nu een vriendinnetje, dus oh, dat mag okay. niet Oké, nee, dat mag het niet meer. Nee, ben jij gek. Gist, Gisteren toch? Nee, Sinds gister. dinsdag. Sinds dinsdag. Geen right. ja, Ik ben gewoon weer de lul, want mijn uh, vraag is... Heb je wel eens ge-sms' terwijl je een grote boodschap deed? Geef maar toe. Uh, Ook gister, uh, toch? Ja, gisteren. Ja. Nee, dinsdag. Ja, dinsdag. Ja. Oké, okay, jongens, nog een nummer. Kom op. Oh, nog een nummer. Oh. Of willen jullie nog een vraag? Ja. Nou, doe, okay. pakken dan gauw nog eentje? Gaan we hem doen. Ja, blind pakken, hè? Alright, doorgeven. Ja. Naar nou, Terks, begin ja. jij maar. Wat is. Uh... Nou, uh, bij mij staat, wat doe jij met etensresten? <laughs> en dat ligt eraan, uh, ja, of mijn moeder in de buurt is of niet, eigenlijk. Oh. Want mijn moeder, met etensresten, moeten we, moeten we of bewaren en de volgende dag opeten. Of uh, het, het groene bij het groene en het uh, blauwe bij het blauwe, zeg maar. Maar wat ik er specifiek mee blauwe doe, uh, ligt eraan hoe ik me voel. Blauwe bij het blauwe? Blauwe bij ja. ja. Oh, ben je joods? Nee, helemaal niet. Oh. <laughs> nee, dat is trouwens over weer anders, hè? nou goed. Nou, Oké, okay. en jij? Ik, wat wilde Josh. je worden toen je tien was? Uh, ik weet niet zeker of ik... Of, Rockstar! <laughs> nee, nee, ja, wel? Nee. nee, toen ik tien was... nee, toen, um, wat ik, ik wilde vroeger altijd uh, kastenmaker worden. Ontwerpen maar, en maken. En waar kwam dat vandaan? Ik, ik zou het niet weten, maar... Uh, Kast toe. Kon je eruit komen? <laughs> <laughs> We hadden vroeger altijd met pensioen. <laughs> en jij, uh, Hugo, wat is jouw vraag? Um, lees je een krant? So, nee, why not? Zo, ja. Welke? Ja, ja ik, ik ben niet zo goed in lezen. Ja, dat is een beetje stom. Maar... De hitskant <laughs> Je bent een beetje dyslectisch. Nee, dat Daarom niet. Daarom laat je hem ook de teksten schrijven. Terts, Precies, ja. Tek... Hij heeft ja. gewoon uit zijn bril op. Hij heeft gewoon ik op. Heb ook, ik, Ja, als ik mijn bril ook niet op heb, dan zie ik het ook helemaal ah, niet. Ah, right Oscar. Uh, ja, moet ik Kom, Even die bril oh, nee. Ja, ja, ja. Ik heb nu de vraag, wat is het hoogste cijfer dat je ooit gekregen hebt en voor wat? Ik heb geen idee eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik denk, ik denk een tien voor school. Maar in het algemeen. In het algemeen. Ja, heb ik, ik app, wel eens een briefje ver... malen gekregen. Een tien? Heb jij wel ja, ja, tien je wel eens een tien gehad? Ja. Ik geloof er niks van. Ja, ik, wel. ik ook niet. Echt hoor. Ja, je komt van het uh, Montessori Lyceum. Dan geven ze alleen maar uh, kruisjes en plusje en minnen. Een drie dubbele plus hebben we daarover. drie dubbele plus. En driehoeken en vierkanten. Ja. En veetjes en geetjes. En, uh, Oké. Okay. Nou, en Vincent, laatste vraag. Doe je al je licht uit als je de deur uitgaat? Ja. <laughs> Braven jongen. Doe het licht de uit. Oh, Oké, okay, de nou, nou, ga je nu dan weer lekker uh, een nummertje zingen? Ja. Yeah. Ga je uh, nu het nummer van dat clipje? Ja, yeah, zullen we die gaan doen jongen? Sunshine. Oh, okay. Leuk ja. nummertje. Bit of happiness. Dus allemaal kijken, YouTube, Sunshine, de ja. Apple J's met Sunshine. En dan zie je je uh, vinger vinger vingerslip. Helemaal uit, kijk, het is een heel boeiend vingerbeentje, oh. Dat is echt. <laughs> below No Be okay, cause every day the sun shines. We're gonna be okay, cause every day the sun shines. We're gonna be okay, cause every day the sun shines. Okay. We are gonna be okay, cause every day the sun shines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 Nog eventjes. Nou jongens, we hebben nog 45 seconden. Ik wens jullie hartstikke veel succes. Maar de volgende keer dat jullie komen wil ik wel een platendeal hebben. En uh, uh, ja. Ja, hopelijk. Uh, oh. En eigenlijk al een beetje internationaal beroemd zijn. Oh. En een volgende plaat met onder een label. Oh, ja, precies. Nou, ontzettend bedankt jullie het waren. En uh, ik zal jullie dadelijk het geheime rookdak uh, laten wijzen. Oh, ja. Yeah. Oh. Oké. Okay. Stil de ouders van ons, je niet. Nee. <laughs> <laughs> grapje, Sals. Grapje, grapje, ja. <tomt>